Het is door al negens met het NOS-journaal. Op de Bosporus bij Istanbul is een boot met vluchtelingen gezonken. Volgens de Turkse kustwacht zijn er zeker 24 doden. De Turkse regering houdt het op vier doden. Zeven mensen zouden zijn gered. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg bij de monding van de Zwarte Zee. Via de Bosporus proberen vooral vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan de EU binnen te komen. Bij een schietpartij in Zwitserland zijn drie doden gevallen. Vroeg in de ochtend hoorden inwoners van het dorp Wilderswil schoten. De schietpartij was in de buurt van het station en een school. Een korte tijd later werden drie lichamen gevonden. Eén in een auto op een parkeerplaats, de twee andere in de buurt van de auto op de grond. Over de achtergrond van het incident in Wilderswil, ten zuidoosten van Bern, is nog niets bekend. In de zaak rond de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels... is opnieuw een verdachte overgebracht naar Nederland. Dat is gebeurd voor zijn eigen veiligheid, zegt justitie. De verdachte is de leider van een bende die op Curaçao actief is. Hij zat vast in de gevangenis in Sint Maarten. Daar werd hij in september belaagd door een medegevangene. Die raakte zwaar gewond en werd om veiligheidsredenen naar Nederland gebracht. Nu is dus ook de bendeleider naar Nederland gestuurd. Er liepen vorig jaar 1,1 miljoen melkkoeien in de wei. Ongeveer evenveel als in de twee jaren daarvoor, meldt het CBS. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een dalende trend. Tussen 2001 en 2011 liep het percentage wijde koeien terug, van 90 naar 70. Dat kwam doordat veehouders in die periode steeds grotere bedrijven kregen en veel koeien op stal hielden. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen droog en af en toe zon, later bewolkt en regen, vooral vanavond, staat vrij veel wind. en Het wordt 14 of 15 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen of motregen en dan wordt het nog maar 11 graden. Dit was het RMS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Diemen. De rechterrijstrook is dicht, daarachter staat een file van 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en de nieuwe week is uh, weer begonnen. Hè? De nieuwe werkweek en zo, ja, met een uh, onstuimige maandag. Het gaat stormen, heb ik gezien en uh, het waait al lekker. Ja, regenbuien en zo, Woehoe. ja, het is besloten november, jongens. Hè? We kunnen dat verwachten. Goed, eh, Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Slotvoort. We gaan weer een weekje lang CFM lunch doen. Vijf dagen per week. U zult het vandaag alleen met mij moeten doen. Anders, nou, die zit nog in Beverwijk. Ja, nee. Jammer hoor. Maar ja. Het is nou dat als je een auto hebt waar maar twee mensen in kunnen. Ik ga er wel achter in het laadraam leggen, maar... Is ook niet leuk. Nee, is niet leuk. Goed, uh, wat hebben we nou? We hebben weer aardig wat nieuwe muziek. Ik heb uh, deze week, staat uh, natuurlijk in ons programma. voor de liefhebbers uh, het album. Uh, Cleopatra, de Queen of Isis. centraal van Kayak. En dat resulteert ook in het feit dat we in de aflevering van aanstaande donderdag. een gesprek hebben met. telefonisch, weliswaar, maar dat geeft niet. Uh, dat we een gesprek hebben met. Uh, Tol Scherpenzeel, de... Bekende componist en leider van kayaks natuurlijk. Dus die hebben wij aanstaande donderdag via de telefoon in de uitzending. Oeh, trots op. Leuk. Ja, en uh, er komt nog veel meer aan, hè. Want uh, volgende week donderdag, de 13e. Nou, jongens, dan hebben we toch een speciale gast. Dat wil je niet weten, hoor. Oeh. Oeh, wie we dan hebben. En die komt echt live naar de studio. Ja. Maar we houden nog even de sluier eroverheen. We zeggen het lekker nog niet. Nee, we zeggen het nog niet. Maar het is een kanjer hoor. Oh! Goed, nou, ik heb vandaag weer wat nieuwe platen, wat oude platen. Uh, we hebben weer van alles uh, bij elkaar gezocht. Uh, we hebben natuurlijk het regio-nieuws straks om half twee. We hebben de drie in één vandaag met de Simple Minds. En... Uh, heb ik nog meer eigenlijk? Oh ja, we hebben kwart over één, natuurlijk. De activiteiten van Pluspunt Zandvoort. Daar ga ik mee praten. En. Uh, nou ja, uh, je weet het, hè? Het nieuws om half twee. En om half één en om half twee, natuurlijk. Heeft Angela al keurig samengesteld voor mij. Ik mag het nu een keer zelf oplezen. Nou, dat is ook leuk. Nou, dat heeft ook wel wat, vind ik. Soms. Soms hoor, niet altijd. Meestal niet. Dus wordt weer een druk radioweekje. Aanstaande vrijdag natuurlijk ook weer. Zandvoort draait door. Dat mag ik ook weer doen. Aanstaande vrijdag. Leuk. Kortom, we gaan weer een heerlijke radioweek tegemoet. Ik heb er zin in. Ik hoop u ook. Dan komt het allemaal goed. En dan gaan we het maar eens over Doten hebben, want die is gevallen. Ja, Doten is gevallen. Adem een jongen. Ja, hij heeft zich niet bezeerd, maar hij is wel gevallen. De plaat begint een beetje zachtjes. Dus dat je, denkt van, dat je niet denkt van, er is iets mis met de radio. Nee hoor, helemaal niet. Er is niks mis mee. Het begint gewoon een beetje zacht. Maar ja. ja, het is wel een mooie plaat. Doten dus. En het nummer heet Vol. Lights of the of dying limbs. Change won't come if we don't begin. Don't we all fall? Don't we all fall? Don't we all fall? Stone cold by silver sea. Ripped up off, off this make -believe. and we all keep traveling till. Chasing marks on all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 Met het nummer vol. Jawel. Gaan we voor met uh, door met uh, wederom een Nederlands product. Direct. Ook een nieuwe single. Jawel. En het nummer heet You and I. En hierna de drie in één. Band direct. En dat nummer heet You and I. We gaan door met de 3 in 1. Simple Minds. 3 in 1. 3 in 1. Ain't, ain't.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 not gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again again When the Belfast child sings again Simple minds, de drie van hun bekendste, denk ik. Don't you forget about me, Belfast Child, and I promised you a miracle. Ja, ja. Zo, dus even de papieren ordenen. Voor Zandvoort en de regio. Even de papieren ordenen, ja, we moeten het allemaal zelf doen. jongen. E-mail, hoor. Oh, die moet Het regio nieuws dus, dat zei ik u al van 3 november 2014. De dierenpolitie heeft vrijdag ingegrepen in een woning in Haarlem-Noord. Hier bevonden zich eh, tientallen huisdieren die door eigenaar of eigenaren werden verwaarloosd. De huisdieren, 85 in getal, zijn in beslag genomen. Welke gevolgen het verwaarlozen verder heeft voor hun eigenaren is niet bekend. In februari 2015 wil het Nederlandse Rode Kruis de grootste rampen, rampenoefening uit haar geschiedenis gaan organiseren. De oefening, die met duizenden beoogde deelnemers zowel fysiek als online moet worden uitgevoerd, vormt de eerste test van Ready to Help. Het nieuwe burgerhulpwerk van de, eh, burgerhulpnetwerk moet ik zeggen, van de hulporganisatie. Iedereen die bij grote rampen of calamiteiten wil helpen... kan zich vanaf vandaag aanmelden voor Ready to Help. www.readytohelp.nl Een nog onbekende man heeft vrijdagochtend twee hoogbejaarde zandvoorters... met een babbeltruc te pakken genomen. De slachtoffers van 84 en 86 jaar wonen beide afzonderlijk van elkaar... in de Potgieterstraat, waar de man twee keer toesloeg...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 Heeft u vrijdagochtend rond 11 uur iets verdachts gezien in die potgieterstraat... neem dan contact op met de politie via 0900-0900-8844. Ik herhaal het nog even. 0900-0900-8844. Bij een aanrijding met een auto in Heemstede is vrijdagmiddag een 93-jarige man ernstig gewond geraakt. Hij reed rond 16 uur op de Heemstedse Dreef. toen hij ter hoogte van de Pieter Arndt-Artslaan in botsing kwam met een auto. bestuurd door een, een 67-jarige vrouw uit Haarlem. De bejaarde man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niet bekend. De afdeling verkeersondersteuning van de politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. Getuige van het ongeval wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. Het meisje is zondag aan het einde van de middag gewond geraakt... bij een aanrijding met een auto bij de Brede Roodlaan in Bloemendaal. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Na de toedracht wordt nog onderzoek gedaan. En dat was het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een bijzonder zacht en zonnig weekend is het vandaag overwegend bewolkt en vooral later vandaag gaat het weer regenen. Het wordt een graad of 14. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er geruime, geruime tijd buiige regen. De zuidwestenwind is afgenomen naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen trekt de regen weer naar het oosten weg en is onze regio droog met over het algemeen. Vrij veel bewolking. En soms schijnt ook even de zon. Bij een meest matige zuid- tot zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar maximaal 11 graden. En dat was het weer. Far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you, you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just it never die Dan uh, niemand minder dan Sam Smith En dat, dat heet uh, <coughs> uh, Dat heet I'm not the only one En ik zei het wel, dames en heren we hebben Van de week gaan we een beetje uh, Centraal stellen De nieuwe cd van Kajak En U uh, weet het, dat was een hele mooie cd uh, Die is afgelopen zaterdag Is hij officieel uitgekomen En uh, uh, ja, we hebben hem Dus we gaan er maar een stukje van draaien de CD heet... Cleopatra The Living Isis. Of uh, The Crown of Isis moet ik zeggen. En dit is de eerste track van die CD. En die heet The Living Isis. Kayak. for all the world. Dat was dan de openingstrack van uh, het nieuwe album van Kayak Dat heet Cleopatra, uh, The Crown of Isis. Het is een themaalbum, het is een uh, dubbel cd. Het is echt fantastisch. Ik heb het dit het weekend uh, kreeg ik het toegestuurd van, uh, van Tos Scherpenzeel. En uh, ja, dit is weer typisch prachtige, prachtige symfonische muziek. En uh, ja, je moet ervan houden... Ik hou er nou helemaal van en het, het, het, het is fantastisch. Met natuurlijk uh, weer Edward Rekers en uh, uh, Cindy Oudhoorn... in een prachtige vocale hoofdrol. Themaalbum, prachtig mooi en aanstaande donderdag uh, in, ons, uh, in onze uitzending. Uh, hebben wij natuurlijk een gesprek met... Uh, telefonisch dan, maar maakt niet uit. Hebben wij een gesprek met, uh, met Ton Scherpenzeel... over dit uh, nieuwe fantastische kajakalbum. The chef special on the shoulders. shoulders in a land of hope. There's a river running low in a land of.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 Chef Special. De Dominant Heads On Shoulders. Lekker hoor. Klinkt leuk. Klinkt gewoon leuk. Ja. Vind ik wel. En dit is uh, Avicii. Under the tree where the grass don't Samen met Robbie Williams. Deze. Avicii! En dat nummer heet Days. En die man is slim, hè? die gaat zelf achter de computer zingen en zitten. En dan maakt hij een liedje en dan zegt hij tegen Robbie Williams: een singletter vindt. Ja. Nou, Robbie Williams zegt, nou doe ik wel even. Dat oh, met 10.000 doe ik het even. Ja, dat weet ik nog wel, nietwaar? Dat zou ik ook doen hoor. Als je mij zou bellen, je krijgt 10.000 en ga even een liedje zingen. dan doe ik dat. Zo ben ik ook wel in. Ja, help graag mensen. Goed, we gaan naar de laatste voor het nieuws en het weer van, uh, van 1 uur, denk ik. Don't touch me. Dr. Hoek en de Madison Show. Tell them who we are. Well, we're big.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 een gekke plaat blijft dat toch. Dr. Hoek in The Medicine Show. En nummer dat nummer heet uh, The Cover of The Rolling Stone. Nou, even een leuk pauzemuziekje tot het nieuws van 1 uur. Blackmore's Night. Dat is echt mooi. Ik zie u zo weer aan de andere kant van het nieuws.